8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Berlusconi wordt over een half uur bij de Italiaanse president verwacht. Hij zal daar zeer waarschijnlijk zijn ontslag indienen. Het kabinet van Berlusconi is kort bijeen geweest nadat het parlement vanmiddag akkoord was gegaan met een pakket bezuinigingen. De premier had beloofd op te stappen... zodra de Kamer en Senaat het pakket hervormingen hadden goedgekeurd. Voor het kantoor van de premier roepen betogers op tot zijn vertrek. Ze dragen spandoeken bij zich met teksten als... Bye bye Berlusconi. Als Berlusconi zijn ontslag heeft ingediend... zal president Napolitano zo goed als zeker Mario Monti vragen... om een nieuwe regering te vormen. De president hoopt dat de formatie morgen binnen een dag kan worden afgerond. De partijloze Monti is 68 jaar en was eerder eurocommissaris. Hij moet met een zakenkabinet voor 60 miljard aan bezuinigingen doorvoeren in Italië. De Verenigde Staten en Europa staan volledig achter het ultimatum... dat de Arabische Liga aan Syrië heeft gesteld... Als het bewind van president Assad niet binnen vier dagen ophoudt... met het geweld tegen demonstranten, zal de liga Syrië schorsen. Ook volgen er dan economische en politieke sancties. Zo heeft het samenwerkingsverband van Arabische landen... in een spoedzitting besloten. De Amerikaanse president Obama prijst het leiderschap van de liga. Bovendien laat het besluit zien dat president Assad van Syrië... steeds verder geïsoleerd raakt, al dus Obama. De Europese Unie is blij dat de Arabische liga... probeert het geweld in Syrië te beëindigen.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 Nogmaals goedenavond. We beginnen dit uur bij volleybal in Kroatië. Nederland-Frankrijk, derde set, Lars Geerts. Nederland doet iets terug, had een grote achterstand opgelopen in deze wedstrijd. Maar toen kwam Marit het godhuis aan serve. In de paaslijn deed ze het niet goed aan servers. wel. Ineens staat het 11-10 in het voordeel van Nederland. Volendam, hurry up. Dan hebben we het over handel. Richard van der Maarden. Het is 14-9 in het voordeel van Volendam. Op dit moment een timeout aangevraagd door Joop Wiege. Dat is de coach van Hurri Up. Want uit de, met de ploeg uit Zwarte Meer loopt het niet goed. En dan het schaatsen op de Uithof in Den Haag. Gio Lippens. Zes rondjes nog te rijden. We zitten dus in de volle finale van de wedstrijd bij de vrouwen. Eén vrouw aan de leiding Yvonne Spicht. De voorsprong op het peloton met al die sprinters daarbij. 100 meter. En er wordt gebaasd vanavond, ik zei het al, Den Bosch tegen Leiden. Den Bosch de nummer 4, Leiden de nummer 2 uit de competitie. Leo Kester. En daar voeg ik dan Groningen aan toe als favoriet voor het kampioenschap van Nederland. Beide teams, Den Bosch en Leiden, zijn op enige achterstand geraakt in de competitie. En de verliezer van dit duel, die raakt toch een beetje in de problemen ten opzichte van het Groningen. Tien spelers staan nu op het veld. De bal gaat zo meteen de lucht in, maar dat is hij nog net niet. Ik hoor de naam Porec. En de basketballiever zegt dat iets van Porec. Daar speelde Den Bos in 1978 als Nederlandse club. enige ooit de Europa Cup finale. Nu is het een ander niveau. seems to be. Money, money, money naartoe bij de dameschaatsters. Schio Lippens. Altijd interessant natuurlijk om te weten wat er zal zeker wat geld op het spel staan bij die vrouwen. We zijn de laatste ronde ingegaan met een compleet peloton waar met name de sprinters zich klaar hebben gemaakt voor die laatste spurt. Ik denk daarbij aan Carla Zielman, de Nederlands kampioene op natuurreis, Voske Tamar van der Wal. De Nederlands kampioene op natuurreis trouwens, Zielman was op kunstijs. Mariska Huisman, die al een keer de sterkste was en uh, Maria sterk. Dat zijn toch echt wel de vrouwen naar wie we moeten gaan kijken zometeen als ze hier dan gaan sprinten. En dan lijkt het dat Mariska Huisman toch met overmacht die sprint hier gaat winnen. Dat doet ze inderdaad voor Voske Tamar van der Wal. Eigenlijk een hele gemakkelijke overwinning voor Mariska Huisman, de leidster in het klassement hier ...om die Marathon Cup. Ze heeft al veel punten verzameld in de tussensprintjes. En dat betekent dat ze nu met die overwinning hele, hele goede zaken gaat doen. Mariska Huisman dus de sterkste. Het goede nieuws is ook van de broer Sjoerd Huisman. Want hij maakte zojuist weer zijn rentree bij de B-rijders... ...nadat hij afgelopen zomer uh, toch een uh, ja, soort blackout had gekregen in de auto. Ongeluk had gekregen met die auto en daarna ook niet meer in actie is gekomen. Moest het EK inline skaten laten schieten, het EK skileren... ...en maakte vandaag dan weer zijn rentree bij de B-rijders. Dus ik ben benieuwd waar ze in huizen Huisman het meest blij mee zijn. Met die overwinning van Maresca of met de rentree van Sjoerd Huisman. We gaan naar de derde set Nederland-Frankrijk in Poric eh, in Kroatië. Je had het er net, uh, Lars Geerts, over de interim uh, coach Bert Goedkoop. Hoe lang blijft dat interim eigenlijk? Tot aankomende maandag als dit toernooi voorbij is. Dat is in ieder geval wat Bert Goedkoop heeft gezegd. Zo gauw Nederland zich heeft gekwalificeerd voor het eigenlijke olympisch kwalificatietoernooi. Dan doet hij een stap terug en gaat hij als technisch directeur op zoek naar de permanente vervanger van Avital Selingen voor dit team. Dat zal dan ook de coach zijn die Nederland na dat olympisch kwalificatietoernooi in mei moet brengen. Dat toernooi is in Turkije en daar plaatsen nummer 1 zich direct voor de Olympische Spelen. Dus komende maandag dan verruilt Bert Goedkoop zijn stoeltje langs de zijde van dit uh, volleybalveld... weer voor het kantoor uh, op het bondsbureau in Zeist. Maar dan moet Nederland natuurlijk wel eerst dit toernooi winnen... want dan kan hij met een gerust hart op dat stoeltje gaan zitten. En om dat te doen moeten ze deze wedstrijd van Frankrijk winnen. En dat uh, zou je zeggen, zou niet zo heel veel problemen op moeten leveren... maar Nederland is wat slordig geworden in de laatste twee sets. Er is wel een voorsprong, 17-15 op dit moment... omdat Lonneke Sloetjes een slechte bal toch nog goed weten verwerken tussen blok of twee blokkeerders inslaat, op de grond krijgt. En zo Nederland dus weer aan twee punten voorsprong helpen. Maar sinds de tweede set is het niet meer zo dominant. Die eerste set namelijk werd gewonnen met 25-14. Toen was Nederland uitstekend bezig en was Frankrijk nergens te vinden. Nederland serveert nog wel goed, maar paast een stuk minder. Het is Laura Dijkema die heel veel in de problemen wordt gebracht. En daarom kan er geen goede voorsprong worden opgebouwd. 17-15 de stand in de derde set. Natuurlijk nog wel een 2-0 voorsprong in sets. 14-9 was de laatste stand bij Volendam. Hurry-up, niks te vrezen dan voor Volendam, Richard. Volendam loopt inderdaad verder weg bij uh, Hurry-up. Slotfase eerste helft, 17-11 is het al. Dat vind ik toch een verrassende tussenstand. Volendam gretig, Ste uitstekend spelend in de verdediging. En vanuit daar een paar snelle breakouts hebben we al gezien bij de thuisploeg. Nu weer zo'n snelle break via Adams en dan Matthijs Fink. Maar daar staat Bart van Huisstede, de keeper van Hurry-up. En die blijft goed kijken naar de bal. Stopt de inzet. En zo is dan nu de kans in de aanval voor Hurry Up er weer. Het is een snelle wedstrijd in een hoog tempo. Waarin Volendam dus duidelijk beter is. Aanvallend loopt het niet. Ook dit schot vanuit de tweede lijn. Geschoten door uh, Neutenboom van Hurry Up is niet goed. En dan neemt Volendam weer over met Snijders. De speler op midden opbouw. De bal wordt dan geschoten door de Joey Duin. In het middenblok bal over de zijlijn. En Volendam kan dan uh, weer in balbezit blijven in deze aanval. Tom Schilder. Gooit de bal naar Joey Duin. Jasper Snijders, even wat minder tempo nu in de aanval bij Volendam. Zij staan dus ruim voor 17-11 in de wedstrijd. Dus tegen de koploper, hurry up. Er is toch nog internationaal gevoetbald vanavond. Engeland tegen Spanje. Het werd 1-0. Dat was een oefenwedstrijd voor het EK. En Lampert maakte de enige voor Engeland in deze wedstrijd. Verlies dus voor Spanje. We gaan naar het basketbal. Den Bosch tegen Leiden, Leon Kersten. Rustig begin van deze twee kampioenskandidaten, De Bosch en Leiden. 8 tegen 4. en we hebben nog geen vier minuten gespeeld. En dan wordt het nu 10 tegen 4 door een scoren van De Bosch Center, Ty Wesley. Voor deze wedstrijd, ja kijk, de ploegen zijn aan elkaar gewaagd, dat sowieso. Maar er is een complicerende factor, zeker voor Leiden, want die spelen nog Europa Cup. En dat is even de vraag, hoe gaat die ploeg zich houden tussen twee Europa Cup wedstrijden in? Afgelopen woensdag kregen ze natuurlijk een pak slaag van Beziktas. Dat is niet zo raar, want uh, ja, die ploeg werkt met een begroting van ergens uh, tussen de 10 en 12 miljoen. Nou, Laten we het op 11 houden en uh, Leiden iets meer dan 1 miljoen. En niks raars, maar dan komen de woensdag moeten ze naar Duitsland toe, naar Göttingen. Misschien een wedstrijd die ze wel kunnen winnen. En hoe is dan de focus vandaag? Ik vind het nog niet eh, 100% hoor, aan de Leidenzijde. Die 10 tegen 4, dat zegt toch wel wat. En natuurlijk, we moeten nog lang als je maar vier punten maakt in vier minuten basketbal. en als je dan die aanvallen ziet... het lijkt wel of De bos helderziend is. Want iedere keer zat er een handje tussen om die bal af te pakken. Het zit niet helemaal scherp. En dat is ook de reden waarom Toon van Helteren nu al een time-out neemt. Dat is heel snel in de wedstrijd. Want het, het, het lijkt niet te lopen bij Leiden. Dat zou op een slecht moment zijn. Want ja, ik zei al... Groningen is op dit moment de leider in de Eredivisie. Die hebben negen wedstrijden gespeeld en de zeven gewonnen. En Leiden, die hebben wel minder wedstrijden gespeeld. Die staan tweede, zes gespeeld en vier gewonnen. Ja, als zij Raken ze toch een beetje op achterstand bij Groningen. Hetzelfde geldt voor Den Bos, ook een kampioenskandidaat. Die hebben dan nog minder wedstrijden gespeeld. Die hebben er vijf gespeeld, drie gewonnen. Als zij verliezen, dan wordt het ook problematisch om aan te haken bij Groningen. Eh, nog weinig gespeeld, maar er is wel een gaatje op het scorebord. Den Bos tegen Leiden, 10 tegen 4. the kids took back the parks i left with the street. snow patrol Out in the dark. Het zit er bijna op in Nederland-Frankrijk. Lijs Geerts. Ja, Nederland komt toch uiteindelijk nog goed terug aan het eind van die derde set. Laura Dijkema aan service. Die zorgt ervoor dat Nederland op een 23-20 voorsprong komt. Nog wel een puntje voor Frankrijk. Dus dat betekent dat de service over is gegaan. Uh, Frankrijk dat dus mag gaan serveren. Nederlandse verdediging staat er klaar voor. Goeie stop dit keer van Janneke van Tiener. Korte bal op ingiet. Visser direct over het net. En daar is het matchpoint voor Nederland. 24-20. Het duurde wat langer dan we wellicht vooraf gedacht hadden. Frankrijk gaf wat meer tijd. Nederland had wat beter kunnen spelen. Maar nu is het er dan toch, dat mespoint voor Oranje. Het is Debbie Stam die mag gaan serveren aan de Nederlandse zijde. Zal dat wellicht wat rustiger doen? Weinig risico. Inderdaad, Frankrijk kort. Komt er wel die aanval. Bouwer weer? Nee, kan opgevangen worden door Nederland. Gaat de bal wel direct over het net. Maar daar heeft niemand aan Franse zijde op gerekend. En zo krijgt Nederland het punt in de schoenen geworpen. En is het 25-20 Had Nederland ook de derde set binnen. Het kostte misschien wat meer moeite dan vooraf gedacht. Maar Nederland wint toch de wedstrijd tegen Frankrijk. 25-20 in de derde set. 3-0 overwinning. Morgen mag Nederland zich op gaan maken voor de finale van dit pre-Olympisch kwalificatietoernooi tegen Kroatië. Mag geeft dit nou veel vertrouwen voor.. Uh... De wedstrijd tegen Kroatië, wat je vanavond gezien hebt, Lars? Nou ja, wat je wel zag is dat er uh, goede speelsters aan Nederlandse zijde gewisseld werden. Dus uh, Sjaïn Stalens ging naar uh, de kant uh, en uh, Marit Godhuus kwam erin. En Carolien Wensing ging naar de kant en Francine Huurman ging erin. Dat liep in de tweede set even fout. Maar bondscoach Bert Goedkoop kiest er dan voor om ze toch te laten staan. Uh, heeft daar misschien een bedoeling mee, ook om uh, wat, wat vertrouwen te geven. Wat je ziet, ze lossen het op. Het wordt 27-25 in de tweede set en 25-20 in de uh, derde set. Maar het is bijvoorbeeld iets wat Avital Selingen, de vorige bondscoach, nooit had gedaan. Op het moment dat hij had gemerkt dat het team wat minder was gaan, uh, uh, gaan spelen, dan wilde hij toch weer de goede vibe houden. Zeker met zo'n wedstrijd tegen Kroatië in het vizier. En dan zorgde hij er wel voor dat hij zijn A-selectie er weer inbracht. Nou, Bert Goedkoop kiest op een andere manier. Ja, welke is beter? Weet ik niet. Ze weten dat Kroatië al een totaal andere tegenstander is. Ze hebben de beelden gezien. Dus ik denk dat ze er morgen gewoon weer met z'n allen staan. En dat deze wedstrijd weer vergeten is. Oké, okay. uh, we zullen het afwachten morgen. Volendam tegen Hurry Up. Is er uh, rust, Richard? Ja, de eerste 30 minuten zitten erop. En ik denk dat deze wedstrijd helaas al beslist is na 30 minuten handbal in Volendam. Want het staat 20-11. En dat, uh, dat had ik toch echt niet verwacht. Tot 7-7 ging het gelijk op. Daarna liep uh, Volendam weg. Dat echt uh, goed speelt. Dat weer wat van zijn uh, oude klasse laat zien. Veel verschillende spelers die uh, de doelpunten maken tot nu toe. En uh, hurry Up dat krijgt uh, waarschijnlijk vanavond de eerste nederlagen om de oren. Wordt overrompeld door een ontketend uh, Volendam. Het is vooral de aanval dat uitstekend functioneert. Met heel veel beweging. Met heel veel fraaie afstandsschoten. Veel doelpunten ook in de breakout. En hurry up, ja, dat kijkt ernaar en dat kan eigenlijk heel erg weinig. ...uitrichten tot nu toe. 20:11 dus, na 30 minuten hier... ...in Sporthal Opperdam in Volendam. En we gaan even terug naar het volleybal Nederland-Frankrijk. We hoorden net uh, dat Nederland ook de derde set won. Uh, man, de telefoon nu Manon Vlier... Uh, ...een van de speelsters die gisteren terugging uh, uit Kroatië... ...naar Nederland, want uh, je hebt een ontsteking aan je knie. Hoe is het ermee, uh, Manon? Ja ik, ja, ik ben vanochtend uh, teruggekomen... ...of tenminste vanmiddag, uh, hij is van de middag terug aangekomen... En uh, ja, nu uh, zo rustig mogelijk gaan doen. beetje uh, zit ik zit op internet uh, de wedstrijd te volgen. Maar uh, ja, ik heb uh, nogal een uh, dikke knie. Ja, um, hoe, hoe was de wedstrijd? Wat, uh, wat vond je ervan? Ja, ik, uh, ik heb slagen kunnen zien. In eerste instantie wist ik niet goed waar ik moest kijken, maar uh, het was toch wel even spannend nog. Maar dan merk je gewoon dat we, dat we over hebben en dat we dan, uh, ook al wordt het aan het eind spannend, dat we aan het langs eind trekken. En dat is uh, ja, netjes. Ja, want af en toe kwam Frankrijk nog verrassend terug, hè? Ja, nou ja goed, we kunnen, al die teams kunnen heus wel uh, volleyballen, met name als je het eventjes toelaat. Maar uh, ja goed, we hebben het toch wel duidelijk laten zien, ook in de afgelopen wedstrijden, dat, uh, dat we een klasse beter zijn dan, uh, dan deze teams. En uh, nu uh, ja, is het afhankelijk van wat, uh, ja, wat er morgen gaat gebeuren tegen Kroatië. En ik denk dat Kroatië wel net, uh, toch wel een slagje beter is dan, uh, dan de andere teams waar we tegen hebben gespeeld. Ja. Was het voor jou niet moeilijk om weg te gaan uit uh, Kroatië? Ja, ontzettend moeilijk. Ja, dat is, ik, ben, uh, ik heb eigenlijk nooit wat. En dan heb ik wat en dan ga ik naar huis. Dus dat, ja, het is wel heel lastig om je team achter te laten. Maar uh, het was er echt wel duidelijk dat ik gewoon echt niks kon doen uh, deze dagen. Ook zondag niet. En uh, het, is, het is toch wel heel belangrijk om te weten wat het allemaal is. En ik wil bij, uh, bij Peter vergouwen, uh, uh, ja, alle testen doen. Uh, Echo en gewoon MRI eventueel om te kijken uh, ja, wat ik moet doen. Ook met het oog op het feit dat ik uh, volgende week naar Japan vertrek. Ja, het is ook wel weer een lange reis, dus uh, ja, dit was wel eventjes verstandig. Ja, is, is dat moeilijk, zo'n beslissing, of nam Bert Goedkoop die voor jou? Nee, ja, dat hebben we gewoon met iedereen overlegd. En uiteindelijk, uh, ja, dan blijkt in combinatie met de medische staf en Bert Goedkoop... en uh, uh, ja, Peter Vrouw, dus de dokter die in Nederland was, uh, blijkt dat dit het beste ja, best is. En uh, dus het is in overleg. Ja, Dat is dus helemaal echt gericht op je toekomst. Op, op datgene wat je in Japan gaat doen. Op datgene wat het Nederlands team nog moet doen. En niet op, op deze wedstrijden waar je toch als aanvoerster heel graag bij wil zijn neem ik aan. Ja, Ook al kan je Nee niet zeker, dat, dat is altijd moeilijk. Maar op het moment dat ik gewoon echt niks... Ik had niet eens bij die wedstrijden kunnen zaaien. Omdat ik gewoon, ik moet gewoon rust hebben. Ik kan niet normaal lopen. Ja. Dus op het moment dat het een uh, klein bestuur is. Ja, dan ga ik natuurlijk daar niet weg. Maar in dit geval is het wel belangrijk. En als ik geen, uh, geen bijdrage kan leveren. Dan, uh, en, en mijn eigen uh, fysieke uh, gezondheid komt ermee. Komt, uh, mee uh, in het gevaar, dan denk ik, ja, dan ga ik terug en dan kan ik uh, zo snel mogelijk uh, uh, testen doen om te, zeker te weten wat het is. Dus uh, ik denk dat dat, in, uh, ja, ik heb het ook met die mij erover gehad en in dat geval zou iedereen hetzelfde hebben gedaan. Ja, en wanneer worden die testen gedaan? Uh, uh, waarschijnlijk uh, maandag en eventueel morgen. Het hangt een beetje van de ontwikkeling af. Nou, heel veel sterkte dan. Nou, hartstikke bedankt. En veel succes straks in Japan. Oké, okay, bedankt. Blind Melon met No Rain. Basketbal in een bos tegen Leiden. Leon Kersten. Eigenlijk moet ik een hele grote... <truim> doen, want het is, is het zo goed? <truim> ja, dat zullen we maar zeggen dan. Ik zie echt ongelooflijk basketbal. Leiden is de kampioen van Nederland. Maar er gaat zoveel mis. Loopfouten, ballen die gepaast worden. En bij achterloze mensen die de tribune zitten op hun neus belanden. Maar de Bos doet er echt niet voor onder. Nou, misschien nu een hoogtepuntje van Rogier Jansen. Die een driepunten raakt. Schiet toch redelijk buiten de driepuntslijn. Stand met nog 30 seconden. in Het eerste kwart 21-17. Ja, ik vind het allebei van een bedroevend niveau. Af en toe kunnen die ballen niet eens naar elkaar overgepaast worden. Daar Staan ze niet op te letten? Ik weet het ook niet. Uh, nou ja, het was 10-4 de vorige keer. Toen was die time-out van En van Die hielp heel goed, want er kwam een 13-3 tussenspint van Leiden. Leek de ploeg even los. 13-17. Nou, uh, uh, maar ja, uh, op dit moment staan ze nog steeds op 17. Ze krijgen die bal er gewoon af en toe niet in. Maar nu wel. Een driepunter uh, precies op 24 seconden klok. En dan is het dus 21-20. Ja, de spanning zal misschien uiteindelijk wel iets gaan vergoeden. En dan zien we nu nog een bal in de buzzer. Frank Turner die als een uh, speedy Gonzalez van de ene naar de andere kant gaat. In drie seconden tijd de bal loslaat. De zoemer gaat en die bal die valt door het netje. Nou, dat is een knappe score. 100% geluk, dat weet ik zeker. Maar die tellen gewoon. En dat betekent dat ten bos met een marge van 4 punten... de rust van het eerste en het tweede kwart ingaat. 24-20. Het is bedroevend, maar één voordeel. Het kan alleen maar beter worden. dan hurry up. Reset van de Maarden. Ja, het is een beetje een schietend hier vanavond. Volendam is ook in de tweede helft weer uitstekend begonnen. 21-11 is inmiddels de voorsprong voor de thuisploeg tegen Hurriup. Dat uh, bovenaan staat op de ranglijst. Maar vanavond waarschijnlijk Quintus uh, naast zich krijgt de ploeg uit Hul. Dan komt Volendam er ook nog bij. Een wedstrijd minder gespeeld. En is de spanning in de Eredivisie uh, volledig terug. Volendam dat dus moeizaam aan dit seizoen is. Begonnen met twee nederlagen. Een beetje gemakzucht uh, is opgetreden bij de ploeg die de laatste zes jaar vijf keer kampioen is geworden. Misschien ook wel wat logisch. Want aan het begin van het seizoen worden de prijzen niet verdeeld. Dat is allemaal later pas van toepassing als de playoffs beginnen. En daar zal Volendam zich natuurlijk toch wel voor plaatsen. Dat weten ze hier ook wel. 21-11 dus. De voorsprong na 3,5 minuut in deze wedstrijd. En hurry up, je ziet het een beetje aan de lichaamstaal. Aan het begin al van deze tweede helft. Ze geloven er niet meer in. Nu al opgegeven. Want deze voorsprong, dat gaan ze gewoon niet meer goed maken. Ik sprak ook een aantal mensen hier op de tribunes in Volendam. Die zeiden, we hebben de thuisploeg dit seizoen nog nooit zo goed zien spelen. Alles lukt en dat is inderdaad het geval geweest in de eerste 30 minuten. Terwijl Hurriuk nu scoort. En ik denk dat het alleen voor de statistieken zal zijn. Nick Masmeijer, hij maakt 21-12. Het is 1 minuut voor half 9. Radio 1. Het NOS-journaal. Liesbeth Thomas. Premier Berlusconi kan elk moment arriveren bij de Italiaanse president Napolitano. Hij zal daar zeer waarschijnlijk zijn ontslag in dienen. Het kabinet van Berlusconi is kort geweest. nadat het parlement vanmiddag akkoord was gegaan met een pakket aan bezuinigingen. De premier had beloofd op te stappen zodra de Kamer en de Senaat het pakket hervormingen hadden goedgekeurd.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 en we gaan verder met handbal. Het is eigenlijk al lang beslist, hè Volendam, Hurry Up, Richard? Ja, helaas. Ik had het graag anders gezien, Ronald, vanavond. Ik had me er ook uh, erg op verheugd op deze wedstrijd. Een uh, serieuze testcase uh, voor Hurry Up, de verrassende koploper voor het eerst in de historie van de club. Bovenaan in de Eredivisie, dat was de afgelopen jaren steeds de plek voor Volendam. Terwijl Martijn Kappel nu een bal heel hard in het gezicht krijgt, een schot van... Uh... Uh, Hageman was het volgens mij uit uh, de tweede lijn. Maar handballers dat zijn absoluut geen aanstellers. En Kappel die staat eigenlijk alweer. Wordt uh, opgelapt door de verzorger. En uh, kan ook gewoon uh, deze wedstrijd doorgaan. Ja, het is leuk om na te kijken. Het ligt ook vooral aan Volendam. Denk ik dat Hurry Up hier vanavond uh, een flink pak slaag krijgt. Want Volendam speelt uitstekend. Is zeer gretig. Vecht voor elke bal en staat vooral in de dekking erg belangrijk bij het handbal. Staat vooral in de dekking erg goed. Een strafworp wordt er nu genomen. Gaat er genomen worden door uh, Hurry Up. Daarvoor meldt zich de IJslander Christine björk Gulfsson. Hij is nieuw bij Hurry Up dit seizoen. En hij staat nu oog in oog met de keeper van Volendam. De tweede keeper, dat is Dennis Schellekens. Die is erin gekomen. En Schellekens stopt de inzet van uh, björk Gulfsson. Ook dat nog bij de ploeg van uh, Joop Vliegen En zo blijft. Het verschil gigantisch in het voordeel van Volendam. Dat ook Niels Rijgersberg nu weer binnen de lijnen heeft. Negen maanden was hij uitgeschakeld. De rechteropbouwspeler van Volendam. Hij is weer terug. Het publiek applaudiseert. En Volendam leidt dus heel duidelijk 24-13. Den leiden. het basketbal. Is daar nog een beetje spanning, Leon? Uh, ja, net wel, maar nu even niet. Want we hebben iets meer dan 2,5 minuut gespeeld in het tweede kwart. En ineens is er een serieus gaatje op het bord. 32-22 en het voordeel van Den Bos. Ja, in die rust van de eerste en die tweede uh, periode... heeft uh, denk ik Frank, uh, coach Turner uh, Corner, zo heet hij... Uh, wat spelers uh, verteld van Den Bos, van de Gijs normaal doen. Nou, En achter elkaar waren het Turner, Jansen, Wessels en uh, Gonzalves die achter elkaar scoorden met best aardige acties. Nu aan de andere kant gaat Kennedy voor Leiden helemaal de fout in... Die draait de verkeerde kant op en raakt net het bord. dan is het Rogier Jansen die gelijk voor een driepunten gaat. Wesley die de bal wil doordunken. Ik had gezegd: eh, Rogier Jansen pakt geen punten, Dan hoeft hij Wesley ook niet door te dunken. Doe een normale aanval. Neem de tijd. Maar ja, dat zit er even niet in, denk ik, bij de heer op dit moment. Om even het kopje erbij te houden. Nu kan Leiden proberen dichterbij te komen. Jackson aan de rechterkant wordt verdedigd door Jansen. Krijgt ook Wesley eh, voor zich. Dan moet hij over die lange man heen. Komt Boxley tegenover Wessels. En uiteindelijk heeft Wessels de bal. En Wessels, ja, die bevalt mij heel erg goed op dit moment. Want, eh, uh, de momenten dat hij speelde in het eerste kwart, speelde Den Bos beter uh, dan Leiden. Ja, hij kreeg wat rust, daarna ging Leiden beter spelen. Die Wessels is een beetje het cement uh, binnen de, stenen, de bouwstenen van Den Bos. Want uh, ja, de, hij is nog niet zo oud, uh, de Nederlander. Maar hij uh, is duidelijk prominent aanwezig in verdedigende zin. Volgens mij heeft hij al zeven rebounds. En in aanvallende zin zet hij iedereen op zijn plek. Uh, is misschien ook wel nodig, want Den Bos komt met wat geblesseerde. De ervaren Peter van Paas en Juni Steenvoorde hebben allebei problemen met de rug. Van Paas heeft heeft het nog wel geprobeerd in de warming-up, maar die gaf uiteindelijk aan: het gaat niet. Het zijn toch twee belangrijke spelers. En voor Pasen zou normaal gesproken ook een starter zijn. En in die inside heeft een Bos weinig in te brengen eh, zonder die Wessels die ik net al noemde. Wesley is een aardige speler, maar die Wessels hebben ze dan heel hard nodig. Ja, de voorsprong loopt op van de Bos, want er werd een fout gemaakt op Turner. 33-22, nog 6 minuten en 28 seconden tot aan de rust. De mannen zijn begonnen op de Uithof in Den Haag. En het is alleen de vraag, geloof ik, welke van Bam de wint, hè, Giel? Ja, het is eigenlijk een beetje het dilemma bij al die anderen. Ik sprak zojuist nog even wat, uh, wat oude vossen uit het uh, peloton. Jan Maten, Heideman, René Ruitenberg. Ja, en die hebben dan allebei zoiets van, ja, we kunnen wel proberen wat we willen. Maar uiteindelijk maken ze daar bij Bam zo'n beetje zelf uit wie er uiteindelijk gaat winnen. Want alle vierde wedstrijden tot nu toe... Uh, die zijn gewonnen door uh, een rijder van Bam-Jorrit Bergsma... de eerste wedstrijd, Bob de Vries, de tweede wedstrijd. Bergsma weer de derde wedstrijd. En in Eindhoven, daar was Bergsma er niet bij. Want hij moest ergens een of ander Nederlands kampioenschap rijden... en K-afstanden, waar die kampioen werd op de vijf kilometer... en tweede werd op de tien kilometer. En daar won dus Arjan Stroetinga in Eindhoven. Ook alweer een ploeggenoot, inderdaad... van al die andere mannen, die zo geweldig... Rijden dit seizoen. Stroetinga was een van de twee BAMrijders die in Eindhoven van start ging. Maar zelfs met z'n tweeën houden ze het peloton in een soort van wurre-greep. Dat betekent dus dat de anderen echt alles op alles moeten zetten om serieus toch de concurrentie aan te gaan met de rijders van BAM. Terwijl er nu weer tempo gemaakt wordt door de mannen in het groene ploeg van Jillet-Anema. Die vooraf aan de wedstrijd een teambespreking heeft gehouden. Keurig daar in het restaurant van de Uite of de schaatsbaan hier in Den Haag. En dan zie je daar al die mannen bij elkaar zitten. Ze knikken braaf, ze gaan allemaal mee in het strijdplan van Jillet-Anema. De grote meester die ze niet alleen heel hard laat rijden op de lange baan, op de lange afstanden, op de team. Kilometer en op de 5 kilometer, maar ook op de marathon. Hij heeft dus de succesformule in handen. We kijken naar het peloton. Peloton dat nog compleet is. We hebben nog 120 ronden te rijden. De wedstrijd moet dus eigenlijk nog op gang komen. Den Bos leiden is al lang op gang, maar eigenlijk ook al behoorlijk afstand genomen. In Den Bos Leon. Ja, dat mag je wel zeggen. Dat had ik eigenlijk voor deze wedstrijd niet verwacht. Want ik had een hele close game, zoals ze dat dan noemen, verwacht. Het is nu 37-28. 9 punten verschil in het voordeel van de bos. Wessels met een driepunter. Ja, die gaat toch man van de wedstrijd worden. Want die 3 punter gaat erin. En dan loopt het verschil weer op naar 40-28. Leiden kon zojuist wel dichterbij komen. Maar de drie punten van Wertie de Jong. Ja, die raakt helemaal niks. En ik weet niet wat het is met Leiden. Ik vind ze heel statisch spelen. Ook niet logisch. Want ze hebben de bal. Dan passen ze de bal inside. En dan is iedere keer 1 tegen 1. 1 tegen 1. Terwijl. De Mosna gaat helpen met twee man. Dat betekent dat er ergens iemand vrij moet staan. Als je hem de bal toepast. Maar ja, ik zit hier boven in de maasboord. Kan het goed zien. Maar ik ben geen coach. Gelukkig maar. Daar hebben ze ton van Helft ervoor. En die zal in de rust heus wel iets gaan vertellen aan zijn leiderspelers. Want het is een beetje slap. Het is statisch. Misschien is dat wel de consequentie van Europa Cup spelen. Dat doen ze voor het eerst sinds ongeveer 30 jaar in Leiden. Want ze zijn pas 6 jaar terug in de Eredivisie visie. En daarna een tijd weg. op vorige tijd weg geweest. Nu dan terug. Ja, en misschien is het zwaar. Vooral tussen de oren natuurlijk. Om na zo'n wedstrijd. Tegen Beziktas met die NBA-ster DeRon Williams. Dan naar de Bos toe te gaan. Als kampioen van Nederland. Want dat is Leiden natuurlijk wel. En die wedstrijd is ook nu niet voorbij. Bochtelie nu die gaat naar de ring en die eh, knap die valt op zijn rug naar beneden... en weet de bal toch nog omhoog te brengen. Die gaat door de ring, zit 40 tegen 30 en krijgt hij een bonusvrije worp. Ja, het, is, het is tam, misschien denk ik van het is wel rustig bij hem op de achtergrond in die microfoon... want er zitten toch wel nou, misschien 2000 mensen in die maaspoort en die zitten allemaal rustig met hun handen over elkaar te kijken naar wat er gebeurt. Want ja, echt opzienbarend is het ook niet. Het, het kabbelt, het kabbelt, er is een score, het kabbelt, een driepunter, het kabbelt. Bochtelie nu met zijn vrije worp kan hij de marge verkleinen... Ja, dat doet hij. Drie minuten elf nog te spelen, tot aan de rust veertig en van Toploader. We gaan naar onze toppers op de schaats, Gio Lippens. Toppers op de schaats, waar een klein beetje afscheiding is, daar een kop van het peloton. Een gaatje van, nou het zal zijn 20, 30 meter tussen acht koplopers en het achtervolgende peloton. Maar je ziet gewoon dat ze in het peloton voorlopig niet willen laten begaan. En opnieuw zat er een man van de bamploeg bij dat eerste gedeelte. Natuurlijk bam dus oppermachtig in dat peloton. We kijken naar de mannen. We kijken ook naar die mannen dus van Jillard Anema, Bob de Vries, Jorrit Bergsma, Arjan Stroetinga en Christijn Groeneveld. Dat betekent dat Bob de Jong er niet bij is. Ze mogen maar vier rijders opstellen in een wedstrijd. En dat betekent dus dat er keuzes gemaakt moeten worden. En Bob de Jong nu in ieder geval niet hoeft te rijden hier. Maar de anderen, ja, die zullen het dan verder moeten gaan afmaken. En wat ook een aardig nieuwtje is, maar dat wisten we eigenlijk van de week al. Dat is dat Koen mee rijdt bij de, noem het dan maar, opleidingsploeg van BAM de X. Kiep Renault-ploeg... Uh, dat is de tweede ploeg dus. En hij rijdt dan in de marathon mee onder het startnummer 50. Hij mag in ieder geval wat conditie opdoen in deze marathon. Want Koen Verweij plaatste zich niet voor de World Cups op het NK afstand. Dat viel hem zwaar tegen. En dat betekende dat hij voor zichzelf heeft voorgenomen om het seizoen toch maar wat anders in te gaan delen. Als dat hij dat eigenlijk van plan was. Hij gaat dus ritme opdoen in de marathons. En dan maar hopen dat hij wat harder wordt. Dat hij wat meer hardheid krijgt. Nog steeds een compleet peloton bij elkaar. Ik kijk naar het rondebord en zie daar dat we bijna 10 minuten onderweg zijn. En dat we nu nog 106 ronden te rijden hebben. She can't walk in the dog Just a walking bird dog If you don't know how to do it I'll show sure you how to walk the dog Come on now, come on, come on That's my mama for 15 cents See the elephant jump the fence He jumped the high, he touched us Walk in the dark Just a walk in the dark If you don't know how to do it I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on Mary, Mary, quite contrary Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got dark shells Pretty maid, all oh, in a row, walking the dog. In the Dog van Rufus Thomas. Uh, ja, Den Bos leiden Bak Leiden er nou inmiddels al wat van, Leon? Nou, nah, eerlijk gezegd niet. Ik, eh, het is de kampioen van Nederland. Maar ik vind het echt heel slecht wat ze het eerste kwart laten zien. Uh, of de eerste helft. Het eerste kwart was van beide teams slecht. Den bos onttrekt zich daar in de tweede kwart een beetje aan. Maakt ook 23 punten. Komt op 47. En Leiden maakt er maar 16. En dat is weinig als je de eerste kwart 20 maakt. En voor de goede rekenaars eh, onder ons betekent dat het ten bos de rust in gaat met 47 36. En dat is toch een forse voorsprong. We gaan naar uh, Richard van der Maarden. Volendam hurry up. Uh, Al lang beslist. Ja, 9 minuten nog duurt de martelgang voor de ploeg uit Zuidoost-Drenthe. Het is 30-18 inmiddels in het voordeel dus van Volendam dat ook in de tweede helft goed speelt. Wel minder dan in de eerste. Is misschien ook wel logisch, want na 30 minuten handbal was het vanavond al beslist. En krijgt Huryup dus de eerste nederlaag van dit seizoen om de oren. En het is volledig terecht, want zo langzamerhand mag je het ook wel een beetje een afgang noemen. Huryup wordt volledig afgeschoten. Joop Vieger de coach, hij kijkt ernaar. Schudt af en toe met het hoofd. Probeert zijn ploeg hier en daar nog wel wat op te peppen. Maar aan de lichaamstaal bij uh, de ploeg uit Drenthe is gewoon te zien dat ze het al lang hebben opgegeven. En Volendam, dat uh, speelt bij Vlagen, erg leuk handbal. Er zit heel veel variatie in het aanvalspel. Het was allemaal matig aan het begin van dit seizoen. Maar deze wedstrijd laat zien dat Volendam gewoon weer, dat waren ze natuurlijk ook al vooraf aan dit uh, seizoen... gewoon de grote favoriet zijn voor de titel. Schilder onderschept nog weer een... Uh, Poging om een break te lopen bij Hurry-Up. Doet dat ook zeer goed. Tom Schilder was een aantal weken geblesseerd. De cirkelspeler ook van de nationale ploeg. Hoewel hij hier de afgelopen interlands even niet bij was. Maar ook hij is natuurlijk erg belangrijk voor het spel van Volendam. Dat vijf keer kampioen is geweest. Al in de afgelopen zes jaar ook verdedigend weer ijzersterk staat. Moet ik zeggen, als een echt collectief. Het is nu Hurry-Up dat de aanval kiest met Neutenwoom. Speelt de bal naar Philips. Dan ziet dit er aardig uit. Met misschien het schot van Björk. En die bal gaat er met een onderhandschot ook in. Een doelpuntje dus voor hurry-up 30-19. Zeven minuten nog in deze wedstrijd. En dan is het dus duidelijk dat Volendam zich weer nestelt aan de top van de eredivisie. Carrick, met Time to Move On. Uh, om half negen zou premier Berlusconi in Italië aankomen... bij president Napolitano om zijn ontslag aan te bieden. Basmesters in Rome, uh, is hij er al? Hij is onderweg naar het schijnt. Hij is vertrokken van zijn woning en hij is nu onderweg door Rome... naar het paleis van uh, president Napolitano. Ik zie daar nu net... Een, de eerste motoren komen al aan... Um, en er staan mensen te wachten, hem op te wachten. Er is een orkestje wat uh, een halleluja van Hendel zal gaan spelen. Wat bedoel je met niet... er staan mensen op te wachten? Het zijn allemaal Italianen die staan voor het paleis, die willen dit meemaken. En er staan natuurlijk veel televisieploegen. Ik moet zeggen, het is niet een uh, hele massale demonstratie of zo. Het gaat om duizend mensen, voorbijgangers, nieuwsgierigen. Het is niet zo dat hier uh, op grote schaal in Rome... de de bevrijding wordt gevierd of zo. Daarvoor zijn de mensen te bezorgd en te angstig over wat er eigenlijk gaat gebeuren met Italië in de komende periode. Het is dus niet een soort van bevrijding die men ervaart. Men is heel erg bezorgd over de toekomst. Ja, half negen zou die komen. Het is nu uh, vijf voor negen. Is dit zijn laatste vertragende actie of verwacht je nog meer? Nou, men verwacht eigenlijk dat, er een, dat hij een zeer uh, zwaar gesprek gaat voeren nog met uh, president Napolitano, waarin hij... Uh, ...condities zal leer, neerleggen... ...voor een eventuele steun van... ...de technische regering Mario Monti... ...die moet worden ingesteld morgen. Het idee is naar buiten gekomen... ...dat Berlusconi van plan is om te zeggen... ...wij accepteren alleen dat wat Monti doet... ...wat eigenlijk al is samengevat in de brief... ...die wij naar Europa hebben gestuurd. En Berlusconi en de regering... Hebben een, ...heeft een brief naar Europa gestuurd... ...waarin ze vaststellen welke maatregelen ze willen nemen. Als Monti verder gaat dan die brief... Steun Berlusconi Monti niet. Oftewel, hij, hij heeft ook gezegd tegen zijn partijgenoten: elk moment kan ik de stekker eruit trekken. Want zonder de steun van de, de partij van Berlusconi kan Monti niet reageren. Dan is het een soort minderheidsregering. Je krijgt dus eigenlijk een soort gedoogconstructie straks, misschien wel. Zoals we die in Nederland zo goed kennen. Dat betekent dat Berlusconi zeker niet van het toneel verdwenen is straks, maar nog ergens op de achtergrond heel veel invloed heeft? Als een deus ex machina, ja. Want wat, wat willen ze? Ze willen gewoon uiteindelijk naar nieuwe verkiezingen toe. Berlusconi pikt het niet dat um, hij heeft stemmen gekregen van de bevolking, zegt hij, om te regeren. Hij wil niet dat iemand anders gaat regeren um, die niet is gekozen. Terwijl hij wel was gekozen. Hij zegt, als ik val, dan moeten er eigenlijk verkiezingen komen. Maar gezien de noodtoestand van Italië, de, de, de druk van Europa... accepteert hij nu dus tijdelijk Mario Monti. Maar blijkbaar is het nog niet zo dat hij zich gewonnen heeft. Hij kan heeft zijn, nog ambities. Kan zijn gesprek met, uh, met Napolitano nog helemaal verkeerd aflopen? En helemaal verkeerd, dan bedoel ik niet zoals wij, jij en ik, verwachten? Um, dat zal Napolitano op alle manieren proberen te voorkomen. Want die heeft natuurlijk ook hoog ingezet... door al vroegtijdig Mario Monti in te zetten als joker. Uh, dus hij wil dat ook doorduwen uh, nu. Berlusconi, zo heeft men wel het gevoel gehad vandaag... was op zoek naar een soort van ongeluk... Um, hij was op zoek naar een, een, een reden om, om, om het nog te laten mislopen. Zijn partij was, daar was duidelijk oneenigheid. Er was een harde vleugel die zei, kom op, we gaan to ons toch zeker niet de les laten leren door, lezen door Napolitano en Europa. En er was een mildere vleugel in zijn partij die zei, het is te ernstig de situatie van Italië. En daar, daar komen de eerste politieauto's aan en um, ik denk dat daar dan ook uh, Berlusconi achteraan komt en zo dadelijk binnen gaat rijden. En eh, ik verwacht eigenlijk dat dat nog eh, een heel stevig gesprek gaat worden... wat niet in een kwartier is afgelopen. Ja, nou heb ik vandaag ook nog gelezen dat twee oppositieleiders... Bersani en Di Pietro... valikant eh, tegen de benoeming van vicepremier Letta zijn. Eh, dat stond in de Repubblica. Eh, kan dat nog goed in het eten gooien? Nou, dat is eh, wel als zeer eh, frustrerend te ervaren door Berlusconi... want Letta is een vertrouwenspersoon van Berlusconi. Berlusconi eist eigenlijk dat Letta in de regering zou komen als vicepremier. Maar dat houdt links dus tegen. Even kijken. Nu zie ik toch echt uh, uh, heel wat auto's aankomen. En nu draait er een auto... Ja, nu komt Berlusconi aan in het uh, paleis van president Napolitano. En rijdt hij naar binnen. Een Was... auto voor hem natuurlijk. Bewakers achter hem. En uh, het publiek dat wat joelt. Um, en nu is het afwachten wat de boodschap zal zijn van hem. Basmesters, we horen je ongetwijfeld straks na het gesprek van Napolitano en Berlusconi terug. We gaan nog even handballen voor het NOS-journaal Volendam tegen Hurriup Richard van der Maarden. Ja, wedstrijd is zojuist afgelopen Ronald en Volendam heeft, het zal je niet verrassen, nee. gewonnen ruim 32-21 van Hurriup. Stelt dus duidelijk orde op zaken in de Eredivisie en heeft gewoon laten zien welke ploeg over de meeste kwaliteiten beschikt in de Eredivisie. Zeker in de eerste helft was het een hoog niveau. Ik denk de beste wedstrijd van het seizoen. En hurry-up, ja, dat was gewoon absoluut niet bij de lessen. Of day voor de ploeg uit Zwartemeer. 32-21 de eindstand, waardoor Volendam weer klimt richting de koppositie. En Sebastian Vettel heeft voor de veertiende keer dit seizoen een pole position veroverd voor de Grand Prix Formule 1. De Duits was de snelste in de kwalificatierace in Abu Dhabi. En dat is een uh, verbetering van een record, nee, een evenhaling van het record van Nigel Mensel. We zijn terug naar het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Tot zo. NOS Langs de Lijn op 1 Dit is Radio 1.